Van uh, Gian Battista Piranesi uit 1765. Uh, het uh, is een zogenaamde scenografia, een uh, vogelvlucht zou je kunnen zeggen. En maakt onderdeel uit van een uh, groot boek over uh, het marsveld van Rome, Campo Marzio. En uh, dat zie je hier ook op deze plaat. Eigenlijk heel in de verte liggen, want op de voor voorgrond heb je alsof je op een grote berg staat. Een aantal uh, brokstukken, een omgevallen obelisk. En uh, vreemde kapitelen, bizarre kroonlijst, soms met een inscriptie erop. Zulke grote brokstukken dat daartussen uh, de mensen als, als een soort mieren kruipen. En dan opeens uh, zie je in de verte uh, de tiba, grote, uh, grote bochten. En daartussen ligt dan het zogenaamde Marsveld. En dat was in Pyramidische tijd eigenlijk de kern van de stad, dicht bebouwd. En, uh, terwijl de, de heuvels van Rome, waar de, waar de oude stad begonnen was, het kapitool en, uh, en vooral ten zuiden van de Aventijn en de Quirinaal, dat was een beetje een verlaten gebied. Capitool hoorde er eigenlijk nog net bij bij de stad. Hè? Michelangelo had daar een prachtig plein weer aangelegd. Maar van de oude stadskern had de middeleeuwse stad zich afgewend en het was ineengeschrompeld. En had zich eigenlijk helemaal teruggetrokken op dat Marsveld, het laagste gedeelte van de stad aan de Tiber. Met aan de overkant het Vaticaan en de Engelse en, en dat, dat stuk zie je hier op deze print, maar alsof het helemaal uh, verlaten is. En alleen nog enkele resten van de, van de oude Romeinse stad, uit, uit de Republiek en uit de keizertijd, daar uh, nog zijn overgebleven. Dus het is een fantasie, hè? En uh, je ziet het Pantheon bijvoorbeeld als, als ruïne en je ziet een spoor van een grote uh, renbaan. Daar uh, bevond zich op dat moment het Piazza Navona, nog steeds een barok uh, plein langwerper, een mooie erop en zo. Nou, dus er is nog steeds onder de Engelenburg, uh, kun je daar zien. De, was het, uh, er staat een, een nummertje bij nummer 33. En dat legt hij dan elders uit. Dat is eigenlijk het uh, mausoleum van Hadrianus. Dat is nog een mausoleum van keizer Augustus. En daarvan kun je nog steeds de sporen zien, hè. De Engelenburg is natuurlijk zeer indrukwekkend. Ik vind het een hele mooie print, omdat je... een soort, een soort droombeeld van die... Uh, van die verlaten stad... dat ik me sterk afvraag, waarom beeld hij dat zo af, hè? Waarom laat hij die hele middeleeuwse en barokke stad weg... Kiest hij, juist, uh, ...kiest hij juist ook het Campo Marchio om zo af te beelden... Hè? ...want de meest indrukwekkende resten... ...bevonden zich uh, aan de andere kant van de stad, tussen de heuvels. Het Circus Maximus en uh, de termen van Caracalla en uh, het Colosseum natuurlijk. Maar hij heeft, uh, heeft juist dit, dit gekozen. Om een beeld te laten zien dat niemand kon, kon zien. Dat is echt zijn, zijn beeld... ook kunnen zeggen dat het een manier is van, uh, om een museum te maken. Op de voorgrond zie je dan uh, museumstukken, brokstukken, en, uh, heel uh, pittoresk gegroepeerd. En dan uh, op de achtergrond zou bij wijze van spreken een decordoek kunnen hangen van uh, een ruimte. Hij bouwt beelden wel meer zo op. Maar hier is het extra spannend omdat het hele boek gaat over de reconstructie van het Marsveld. En het is eigenlijk het, het visioen, het droombeeld waarmee het opent. Piranesi is een architect, uh, zo noemt hij zich altijd, Venetiaanse architect. Uh, architetto Venetiano, of in het Latijn zet hij het ook vaak op zijn prenten. Maar uh, gebouwd heeft hij hier dus zo goed als niets. Hij kreeg op een gegeven moment wel opdrachten, maar er is ook niet zoveel van gekomen. Behalve een, uh, een kerk en een uh, café en een paar appartementen. Maar hij heeft vooral getekend, daar is hij uh, bekend om. En hij was niet de enige architect die... Uh, ...die vooral via de tekening zich, uh, uh, zich uh, bekend maakt als architect. Dat bood natuurlijk een soort vrijheid. Uh, en er was, er was ook die traditie van perspectief, hè, vanaf de renaissance... ...de illusie van, van ruimte uh, met perspectief uh, oproepen. En barok had daar een paar dingen aan, aan toegevoegd. Bijvoorbeeld het Overhoekse perspectief, de Shena d'Angolo... Waar um, je echt duizelingwekkende dieptes uh, mee kon maken met uh, het werken met dramatisch verschil tussen voor en achtergrond, en, uh, en die tekeningen kregen eigenlijk een soort populariteit uh, op zich: stadsgezichten, viduten, zowel gefantaseerde als, als echte. Je hebt in Venetië, waar hij uh, geboren is, uh, heb je Canaletto in die tijd, en die is natuurlijk beroemd om zijn. Uh, Stadgezichten, zowel etsen als uh, schilderijen. En je hebt decorontwerpers... Uh, ...broeders uh, Bibiena, of het waren eigenlijk geen broers... Giuseppe, Galli Bibiena en, uh, en Ferdinando Bibiena... ...en die, um, die tekenen vooral decors. En van beiden heeft um, hij geleerd van die, uh, die stadsgezichten... En, uh, ...en het maken van decors. Zijn vader in Venetië was eigenlijk... Um, uh, Meester-metselaar zou je kunnen zeggen. Vooral ornamenten maken en zo. En hij wou dat zijn zoon uh, architect werd. En hij heeft eigenlijk een soort opleiding in de praktijk gehad. Zowel uh, het leren tekenen als het leren bouwen. En in Venetië zat hij een tijdje bij de, bij de waterwerken. Ik denk dat dat ook heel belangrijk uh, is voor zijn ervaring van, van architectuur. De Magistrato delle Acque. En die zat zowel in de stad, en uh, de Venetië is natuurlijk van uh, groot belang. Een republiek was het in die tijd. Zelfstandig. En uh, het, het zorgen voor, uh, voor de kades en voor de, uh, voor de ondergrondse waterwerken ook. Hein? Dat was essentieel. En verder zaten ze op het uh, platteland. Zorgen voor, uh, voor de bevloeiing. En het is de delta van, van de Brenta en zeg maar van de Po. De, die hele. Laagvlakte daar, waar, uh, waar de Venetiaanse koopluien uh, zich aan terugtrekken waren eigenlijk op het platteland om daar uh, in villa's uh, het uh, in handel uh, ge, gewonnen kapitaal te investeren. Bekend architect was daar uh, Palladio, Andrea Palladio. Ik denk dat dat ook uh, een belangrijke invloed was voor Piranesi. Ja, dat is wel duidelijk, want daar verwijst hij ook uh, expliciet naar. Dus je hebt uit Venetië een aantal uh, invloeden... ...die uh, het maken van wedouten met perspectief... ...en uh, heel praktisch uh, de, de waterwerken, infrastructuur... En, uh, ...en, laten we zeggen, een soort bovenbouw, suprastructuur van, van Palladio... ...het maken van, van een uh, soort klassiek uh, landschap... Op grond van een, uh, een vrij nuchter programma van uh, het, uh, het investeren in, in de landbouw op grote schaal. Maar uh, ik denk op zich is dat nog niet zo bepaald uh, in, in Piranesiës jeugd of je nou een bouwend architect wordt of tekenaar. Het blijkt dat hij achteraf uh, vooral, vooral getekend heeft. Maar het, het behoorde beide tot, tot je, je opvoeding als architect. Hij gaat uh, vrij jong al naar Rome, uh, als twintigjarige, heeft, uh, heeft zijn opleiding voltooid, zou je kunnen zeggen. En uh, hij wil graag naar Rome en er is dan een mogelijkheid om met een gezelschap uh, mee te reizen als uh, tekenaar. En in Rome aangekomen, uh, hij krijgt ook nog een soort toelage van zijn vader. Uh, is hij helemaal enthousiast over, over de ruïnes. Die kent hij wel uit, uit boeken. Palladio heeft ze bijvoorbeeld ook getekend. Maar wat hem uh, helemaal. Um, ja, uh, het vult hem met groot enthousiasme om, zo, om ze daar echt te zien. En uh, het lichtwerking en de schaduw. En de, de overweldigende grootheid er ook van. Daar heeft hij het eigenlijk steeds over. En hij gaat eigenlijk onmiddellijk. Uh, hij verdient wat met het maken van, uh, van wedouten, die je dan kunt verkopen aan pelgrims en, uh, en toeristen. En toeristen had je dat toen ook al. Maar hij gaat zich ook uh, toeleggen op het zelfstandig uh, ja, combineren van die indrukken met, uh, met een idee uh, van architectuurvernieuwing. En dat geeft hij na een aantal jaren uit, 1743 uh, is dat dan, dan is hij 23 jaar oud. En dat heet Prima Parte, die architectuur en prospectieven. Uh, prospectieven, dat is dus die kunst van perspectief. En uh, nou, architectuur en perspectief heet het eigenlijk deel 1. Dus uh, noem het maar meteen uh, als voorzet van een uh, nog te ontwikkelen oeuvre. En uh, daarin zit prachtige prenten. Meteen al uh, toont hij zich een uh, origineel uh, etzer. Dan in die traditie van de, van de barokke perspectieven en, en stadsgezichten. En hier heb je er bijvoorbeeld een met uh, een duidelijke voorgrond, die kijkt onder een brug door, grote boog, gedeeltelijk uh, in een diepe schaduw, alsof er op de voorgrond nog iets uh, zou zijn dat daar een schaduw op werpt. Gedeeltelijk fel licht, boog zelf weer onder de brug door, weer, weer donker, ook op het water waar een bootje vaart. En dan krijg je in een heel groot perspectief de diepte in op nog een brug. En heel in de verte weer een derde brug. Dus je hebt daar een stelsel van drie bruggen. Overal stroomt water onderdoor. En die bruggen zelf zijn weer gebouwen met een uh, soort triomfbogen erop of kolonnades. De overbouwde brug is, is eigenlijk iets van, van de Italiaanse stad. Uh, vele Europese steden hebben het gehad. En... Uh, het is een soort vernieuwingsidee uh, daarvoor met een uh, palladiaanse gebruik van, uh, van de architectonische orde, dus van, van kolommen en, en kroonlijsten. En uh, ja, dat, dat roept eigenlijk een, een, een stadsbeeld op uh, à la Venetië: er is overal water en een directe confrontatie met monumentale architectuur. Een heel ander beeld is, en dat is echt, echt Rome, een archetype van Rome zou je kunnen zeggen, een plein op een heuvel. Met een, een soort openheid. Grote, op grote afstand zie je nog een, een, een gespiraliseerde zeil met iets erop, echt een triomfzeil zoals je er een paar had in Rome. Op de voorgrond wat obelisken, een ruiterstandbeeld en eindeloze trappartijen. Met nog uh, halverwege wat, wat uh, uh, bijvoorbeeld een kolom met uh, scheepsrompen erin, met, uh, ook een, een Romeins uh, triomfteken en links op de voorgrond een ronde, ronde tempel met een, uh, een uh, tempelfront. Ook weer met een ruiterstandbeeld erop, renpaarden. Dit dus zou een soort variant op het Pantheon uh, kunnen zijn en ook weer uh, helemaal op de voorgrond wat brokstukken. Een soort, eh, alsof het hele plein oprijst uit, uit, die, uit die brokstuk, als, als idee, als visioen. Dus hier heb je hebt eigenlijk eh, twee, twee beelden naast elkaar: Venetië, een stad waar je onderdoor en langs eh, kan varen, overal. En Rome, eh, een transformatie van, van heuvels, eh, trappen, grote gebouwen. gewelven en planten die daar uh, die, uh, uh, dat het geheel overwoekeren en uh, je ziet het van anderen dus die, die, die planten die steken ook heel mooi af tegen de, tegen de hemel terwijl de gewelven zo donker zijn of strijklicht krijgen Pianis heeft veel uh, ruïnes ge getekend steeds meer dit is er dan een van de villa Adriana eentje buiten Rome en uh, die zijn eigenlijk uh, eerst gebruikt hij de ruïnes als aanleiding om, om de architectuur uh, opnieuw te interpreteren. Ze zijn uh, vaak opgemeten en ze dienen als klassiek uh, model, een tempel, een, uh, uh, een badhuis he, de termen. Maar wat hem uh, steeds meer gaat aanspreken in de ruïnes is, is het, uh, het ontzaglijke daarvan, het verval op zich. En door het verval zie je het materiaal beter. Je ziet het licht speelt natuurlijk anders, onverwacht. Het is een directere confrontatie met de natuur ook. Niet alleen door de planten, maar ook. Het licht heeft dan natuurlijk vrijer spel dan in een gebouw dat uh, een duidelijk verschil tussen binnen en buiten maakt. Hier komt op onverwachte manier komt, uh, komt de buitenwereld binnen. En uh, heel mooi is te zien het verschillende metselwerk. Stukjes uh, stuk die er nog uh, aan zijn blijven zitten. Hier en daar uh, een ornament. Een baksteenverband dat vroeger bekleed zal zijn geweest met marmer, Maar het is echt wel zo mooi om, om daar die, uh, dat oude baksteen uh, te zien zitten. Ja. De Romeinen waren echt grote uh, steenbouwers. Hè? En eigenlijk gaat dat ook in tegen het idee van de klassieke architectuur. Dat op dat moment geformuleerd wordt als zou de klassieke architectuur uitgegaan zijn van, het, van een hutje op vier palen met een schuin dak. En dat is dan vertaald in, in marmer, in steen. Eerst en dan in marmer, omdat het mooier is. Maar zeg maar het houten, te, houten tempeltje, dat uh, een stenen tempeltje wordt. En het gewelf is dan een uh, anomalie, die daar niet echt in past. Hè? En uh, Piranesi laat de schoonheid van, van het gewelf zien. Het, uh, het gebruik van steen, dat geen voorganger kent in het gebruik van hout. Maar echt uit het... Uh, Vertrouwdheid met de zwaarte van het materiaal is ontwikkeld. andere manier van verbanden leggen dan natuurlijk in hout mogelijk is. De voeg is belangrijk, de grootte van de steen. Of het kleine metselwerk is of van die, van die grote dingen. Hoe die eh, het gewicht aan elkaar doorgeven. En ook het breekbare daarvan natuurlijk. Hier dingen dingen ingestort, hier ligt een brokstuk op de voorgrond. Dat, dat is zo fascinerend, dat, dat zie je in, in, de, in de ruïne. Je zou kunnen zeggen, het is het, het verval, decadentie en de negatie van het ontwerp ook. Een soort zinloosheid, alles fout. Aan de andere kant is het uh, meer dan... Uh, het afvalgebouw geeft het ook zin om, om te bouwen eigenlijk, of om daarin uh, door te dringen. Het is een soort speelgoed. In 1745 publiceert de uh, Piranesi een reeks uh, Fantasieën, de Karcherie geheten. Uh, dat betekent uh, kerkers, uh, gevangenissen. Het zijn uh, iets van 15 prenten. Uh, Hij publiceert ze eerst uh, anoniem, Hij heeft later nog een uh, tweede, uh, een herdruk van gemaakt. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. En uh, Deze Karcherie uh, is een soort luguber onderwerp zou je kunnen zeggen. Op zich uh, is daar in Italië wel een, uh, een traditie van. Uh, Gian Battista Tiepolo, een schilder uit Venetië, heeft ook uh, lugubere en, en uh, de dood uh, met skeletten en zo, gewijde etsen en, en schilderingen gemaakt. Maar ik denk dat uh, het, uh, wat het extra uh, bijzonder maakt, is het feit dat hier een architect aan het werk is. Uh, je laat daarin ook een soort um, architectonisch, um, iets, iets, iets wezenlijks van de architectuur zien. Maar uh, je ja, het onderwerp Kerkers, uh, je ziet op de voorplaat uh, een geboeid uh, een gevangene zitten ergens op een uh, onwaarschijnlijk punt. Het zijn niet gevangenissen zoals ze uh, in die tijd... Uh, bedacht worden het panopticum gevangenis met een hoeveelheid cellen die vanuit één punt eigenlijk te overzien zijn in het midden is dan de cipier gedacht en elke gevangene is eenzaam opgesloten in een cel dit zijn echt de gewelven waar een gevangene vastgeketend wordt of zo en misschien wacht op zijn terechtstelling dit is eigenlijk niet geconcepeerd als een rationele uh, inrichting ofzo, het is meer een ruimte die ergens overblijft die vochtig en griezelig is en uh, geen daglicht heeft geen contact met de buitenwereld het is, daar, het is één grote binnenwereld en uh, in piranissisch fantasie daar je ze helemaal uit hè? ze zijn enorm hoog, verdieping naar verdieping je kijkt uh, door gewelven heen en zie je daar uh, in de verte nog een Gewelf erboven of loopbruggen er doorheen. Een soort uh, ondergrondse, uh, ondergrondse stad bijna. Hè? Trappen overal. Soms uh, kabels, touwen, katrollen. En uh, vooral enorm zware steen, steenmassa's. Die contrasteren met een soort uh, beetje wankele hulpconstructies van bruggetjes en uh, uh, hekjes. En dan wat enge, enge dingen waarvan je niet precies weet waar ze voor dienen. Een soort uh, martelwerktuigen lijken het. Uh, een soort, soort katrollen. Ja, en... Uh, het gekke is dat je ze eigenlijk niet, niet in functie ziet. Dan lopen ze nu naar mensen doorheen alsof die uh, kijken. Van goh, was dit nou de gevangenis van de, van de oude Romeinen of zo? Het maakt in ieder geval een voorwereldelijke indruk. Of een, uh, hoe zeg je dat, antieke indruk. Dus er lopen mensen doorheen uh, te kijken, wijzen elkaar soms dingen, buigen over een reling heen. Maar bij de tweede editie, dan uh, staat op de voorplaat zijn naam en ook dat hij architect is. En uh, dat is vele jaren later, dan, dan is het eigenlijk een bekende edzer. Dan uh, versterkt hij de ruimtelijke diepte ervan, hij voegt uh, nog uh, doorkijkjes toe... En het licht donker wordt, wordt heel sterk uh, geaccentueerd. Er vallen echt geheimzinnige lichtbundels door die ruimte. En werpen grote slagschaduwen. En uh, er is ook een plaat bij dan... waar je een of andere terechtstelling uh, lijkt bij te wonen. Dus dat is de tweede plaat meteen. En uh, gevangen die... die uh, vastgebonden uh, is en uitgerekt wordt. Ze ziet er heel gruwelijk uit. En een beul die een mes op uh, klaar heeft. En maar tegelijkertijd zie, zie je mensen rondlopen die, uit een, die geen weet lijken te hebben van deze scène. Vooral hieronder uit komen ze. Hier heb je een uh, detail. Alsof dat bezoekers zijn uit een andere tijd. die zich misschien binnenkort zo'n zo scène indenken. En je, tegelijkertijd zie je dat afgebeeld. Ja, gek, en, en ergens boven zie je dan weer mensen die, die kennelijk wel die scène bijwonen, bij grote gebaren maken en zo. Kijk eens wat daar gebeurt, en dan eh, zijn er ook nog eh, hier eh, eh, sculpturen ingemetseld, bustes met name, en eh, dat zijn dan. Eh, een aantal Romeinen die uh, ooit terechtgesteld zijn omdat ze uh, een aanslag op keizer Nero zouden hebben beraamd. En, uh, dus je zou eigenlijk drie, drie tijden in, erin kunnen lezen. Uh, de terechtstelling bijvoorbeeld van, uh, van zo'n uh, Romein uh, onder de justitie van Nero. Een perverse justitie. En uh, daarna zijn ze verevigd. Uh, misschien honderd jaar later. En dan. Uh, Weet ik hoeveel jaar later, honderden hand, jaren later, Pyrenesische eigen tijd, komen daar mensen in, uh, in de ruïnes van een gevangenis en die komen daar een uh, kijkje nemen. Je ziet ook op de voorgrond gevallen, gevallen brokstukken, maar je ziet op de achtergrond ook nog ergens een, een, stuk, een stuk stad en uh, dat is dan inmiddels in Pyreneesische tijd helemaal verdwenen al. Ja, maar ik denk dat het, het spannende vooral is dat een architect zo'n soort lugubere ruimtes tekent. Um, is dat je je afvraagt, wat moet je daar, als, um, wat moet je daar nou uh, mee als architectuurhistoricus? Wat betekent dit voor de geschiedenis van de architectuur? Het is niet alleen een, uh, een Rembrandt die hier een tragische uh, scène schildert, virtuoos uh, gedaan met licht. En, en, maar het is ook een, een architectonisch... Uh, het betekent iets voor de ontwikkeling van de architectuur, hè? En op dat punt uh, vind je ook hele verschillende interpretaties. Een daarvan is bijvoorbeeld dat, je, dat de Piranesi uh, hiermee aantoont dat de klassieke traditie eigenlijk aan zijn eind is gekomen. Dat de maatschappij uh, uh, met de klassieke vormen uh, niet meer uh, gestalte kan geven aan, aan, de, aan, de, aan de stad, aan de stad van de toekomst. Dat die, die wereld van vormen ligt... Uh, ...is de, in eerste plaats uh, griezelig... Uh, verwijst naar een verleden dat besmet is eigenlijk... ...door de perversiteit van, van, de, van de Romeinse geschiedenis zelf... ...en de andere kant uh, biedt het ook geen, uh, geen helderheid... Hè? ...en dat zou haak staan op een aantal klassicistische theorieën... ...die in die tijd worden ontwikkeld... ...waarin de Grieken en de Romeinen weer naar voren gehaald worden... ...als, uh, als het model van, van de burgerlijke samenleving... De uh, Franse revolutie probeert dat eigenlijk ook. De helderheid van een tempel en uh, de klaarheid van de vorm die uit de constructie is afgeleid en niks overbodigs uh, in zich heeft. En met name in Italië heb je nu de architectuurhistoricus Manfredo Tafuri, die uh, het accent helemaal legt op de, de crisis die hier in de klassieke uh, in het klassicisme is uh, geforceerd door Pyreneesie. Ik denk dat het meer is dan alleen maar uh, een uh, negatieve utopie noemt, daarvoor uh, uh, ook. Het uh, meer is dan alleen een, uh, een negatief uh, gericht onderzoek, een negatieve kritiek die uh, laten we zeggen de illusies uh, blootlegt. Ik denk dat het tegelijkertijd uh, een. Uh, Laten we zeggen, een ander idee over architectuur is die niet uitgaat zozeer van een van architectuur moet orde zijn en vorm waar een maatschappij uh, zijn gang kan gaan. Maar architectuur is meer een confrontatie en dus ook nooit een, een, een, een simpele vorm. En de klassieke traditie leert dat zelf. De Romeinen zelf uh, zijn niet voorbeeldig ofzo. Is Piranesi uh, degene die uh, het gaat over de stad? Hij heeft daar uh, een uh, unieke kijk op, die nog steeds uh, uh, uitdagend is, denk ik. Zie dus ik stel, als ik erbij. Eigenlijk in alles wat ik van Piranesi interpreteer, wat ik uh, uh, analyseer, daar gaat het voor mij om de stad. En of dat nou een. Uh, ruïne is, of een, uh, een ornament, of een uh, interieur, of een, uh, of een grote plattegrond. Het gaat bij mij allemaal om een, um, om een stadsbeeld. En er zit misschien een rare, uh, of een leuke uh, uh, paradox in, dat, uh, dat hij in de eerste plaats de stad tekent als verlaten, uh, onbewoond. ...leeg... Uh, ...vervallen... En ...de, de ruïne in het landschap... ...overwoekert en... Uh, ...hier en daar zie je wat herders... ...of een, uh, een heerschap... die duidelijk komt kijken als toerist... Uh, ...tenminste in die tijden waren dat dan nog... Uh, uh, ...afzonderlijke heerschappen... <laughs> ...enkele keer een dame erbij... ...maar... Um, ...die ruïnes die hij ook... Uh, ...graag bij... ...manenschijn bezocht... ...omdat dan uh, het licht... Uh, ...zo mooi eh, erop viel. Het licht eh, dat je echt kan analyseren, want de zonneschijn kan natuurlijk heel fel zijn in, in Rome. Die verlaten stad is tegelijkertijd eh, een, droom, eh, een droombeeld om, eh, om de stad te reconstrueren. Maar het, het droombeeld is zo mooi dat je het ook wilt bewaren. Ik denk dat dat ook van Piranesi eh, een blijvende invloed is geweest. Dat je ruïnes... Eh, Liefst uh, een beetje uh, wild, mo wild moet laten. Hè? Het is helaas niet gelukt, ze hebben een, uh, de alle planten eigenlijk van de ruïnes afgehaald. En uh, tegenwoordig staan er ook hek hekjes omheen, je kunt er niet meer opklimmen en klauteren. Dat is wel jammer. Maar um, dat je het dat zeg maar, in een soort uh, parkachtige omgeving uh, laat, een archeologisch park, daar beginnen ze in de 19e eeuw over te denken. En dat wordt ook uitgevoerd. En eigenlijk is dat nog steeds in Rome zo. te zeggen, eigenlijk één gro grote groene zone. Um, en, um, maar alleen dat Campo Marzio, dat was natuurlijk al overbouwd. Hè? En dus daar kan je hoogstens onder de huizen nog eens wat vinden. En hier en daar uh, wat paaltjes omheen zetten als je een huis afbreekt. Maar Piranesi wil... Um, Misschien heeft hij daarom het Campomartje ook gekozen. Dat is toch niet te transformeren tot een uh, romantisch ruïnepark. Maar daar is wel um, een reconstructie te geven die, uh, die uh, eigenlijk weer een ontwerp is. Uh, dat is uh, wat ik bedoel met die paradoxen. De verlaten stad en dat, dat beeld ook bewaren. En aan de andere kant uh, aangezet worden om een nieuwe stad te bouwen. En om kritiek te hebben op bijvoorbeeld wat er. Uh, wat er op dat moment gebeurt. Uh, een alternatief uh, te bieden. Uh, en dat, dat doet Piranesi in de reconstructie van het Campo Martio. Heel expliciet. Hij, uh, hij zegt bij de inleiding dat het natuurlijk geen uh, getrouwe reconstructie is. Hij denkt uh, dat niemand dat ook wel zal, uh, zo zal opvatten. Maar hij heeft zich niet willen beperken tot alleen maar het uh, optekenen van, uh, van de resten. En het voorzichtigjes aanvullen daarvan. Maar hij heeft echt een, met de, de hele Romeinse erfenis in zijn hoofd. een gaaf stadsbeeld willen, willen bouwen. En bij zegt hij: je moet eens kijken naar de Villa Adriana en de Termen, waar je nogal veel ziet van, van hun ruimtelijke, ruimtelijkheid. Hè. En daarop gaat hij dan door en hij ontwikkelt een, een heel nieuw stadsbeeld. Maar daar is iets... Um, historisch heeft al geen gelukkig uh, lot gehad. De archeologen hebben het verworpen, het klopt niet. Het uh, uh, is uh, strijdig met de waarheid, zeg maar. En de architecten, die hebben het wel fascinerend gevonden. Nog steeds, denk ik. Uh, maar uh, ze vinden het te, te chaotisch. De ruimtelijkheid spreekt ze niet aan. Uh, de dingen botsen op elkaar... Um, of het is te ingewikkeld of de functie uh, daarvan is onduidelijk. Uh, het is eerder een soort angstbeeld van, um, van een, uh, een te, ver, uh, te overheersende architectuur. Uh, ik denk dat, um, dat die architectuur die uh, Pyreneesie ontwerpt juist ruimte laat. Hij is enorm groot van schaal vaak. En um, in zekere zin ook een leegte laat voor... Um, ...voor het leven en dat hoeft helemaal niet bepaald te zijn uh, functioneel. Zeg maar, het functionalisme wil het leven zo analyseren dat je precies weet waar het behoefte aan heeft. Dan kun je dus een woningplattegrond ontwikkelen, je kan een wijk ontwikkelen en alles heeft uh, zijn duidelijke plaats. Je kan een stad ontwikkelen met een uh, aantal functies, wonen, werken, recreëren uh, en verkeer natuurlijk. En uh, bij Pyreneesie gaat dat allemaal door elkaar heen. Of uh, de complexen die hij ontwerpt zijn uh, zo ruim dat er van alles in plaats uh, kan vinden. Dat hangt een beetje, uh, ja, je zou kunnen zeggen van het moment af, uh, wat er nou in, in zal plaatsvinden. En ik denk dat dat ook veel actueler is, omdat um, je ziet het bij alle uh, centra, vooral van steden, dat ze elke vijf, zes jaar met, met nieuwe, is uh, dus weer behoefte aan een visie wordt aangeoepen. Men weet eigenlijk niet... Uh, uh, de stad te, te plannen. Terwijl je wel moet omgaan met vormen. Die, daar zit een waarde aan. Mensen die hechten daar waarde aan. Je kunt niet uitgaan van een uh, tabula rasa. Van, uh, van, een, uh, van een nulpunt en dan projecteren je er iets op uh, dat uh, naadloos zou passen op de behoefte. Er zit altijd een uh, verschil tussen behoefte en de, de vorm. Uh, de vormvastheid van de stad, de vorm traagheid, Daar, zitten, dat, daar, daar heb je mee te maken met een, uh, dingen die honderden jaren meegaan. En ik denk dat Piranesi uh, die vormen die laten we zeggen, honderden jaren meegaan, of nog wel langer, vergroeid met het terrein, vergroeid met het landschap, uh, verkleefd aan de, de zwaarte en, en de omvang van het materiaal, uh, dat die dat weer zo vorm geeft dat er, een, uh, dat er ruimte is, ruimte in de zin van leegte, of leegte in de zin van ruimte. Een facsimile uitgave van het Campo Marcio, Ik Heb ik in Rome gekocht. Uh, dat heeft ook het formaat van, het, uh, van de oorspronkelijke publicatie. Het is iets van 40 bij 60 centimeter. En als je het openslaat, uh, dan heb je dus. Uh, uh, nou ja, het is een halve meter dan. Uh, Grote. En zijn uh, meer dan een halve meter breed en uh, een halve meter hoog. En uh, dat is dus maar één van die grote boeken die hij heeft gepubliceerd. Hij, hij maakte etsen en, en bond ze dan samen in boeken. En um, die werden door heel Europa uh, verspreid. Vaak had hij nog een beschermheer die een gegarandeerd aantal afnam. De paus uh, zelf was een belangrijke uh, stimulans ook. Uh, gebruikte dit soort boeken als relatiegeschenken. En dat was eigenlijk de manier voor Piranesi om, om te leven. En, um, dit Campo Martio is eigenlijk het zou je kunnen opvatten als het vijfde deel van een reeks en die reeks samen vormt het hoofd voor mij in elk geval en ook in omvang kun je dat toch wel zeggen het hoofdwerk van, van zijn hele oeuvre en dit vijfde deel daar dan weer de bekroning van en be, dat bevat dus die reconstructie van het Maarsveld. een grote plattegrond en uh, dat stelt hij al in het vooruitzicht in het eerste deel van deze reeks. En die reeks heet dan Antiquita-Romanen, Romeinse Oudheden... ...en is eigenlijk een uitputtende uh, archeologische documentatie. Prachtig uh, geëtst met veel uh, uh, weddoeten. Dus het gaat, uh, dat zijn van die uh, topografische en, en uh, echt perspectiefische tekeningen. Het gaat hem er niet om om alles nauwkeurig op te meten, dat doet hij ook wel. Het is ook heel precies gezien allemaal, maar vooral de sfeer daarvan wil hij laten zien... En hij wil eigenlijk uh, de architectuurdebat beïnvloeden. Um, en de plattegrond is voor hem het uh, de, de, de hoogtepunt ervan. Dat stelt hij al in het vooruitzicht in het begin. En als hij dan komt, na vijf, zes jaar werk met die, met die plattegrond, is uh, iedereen versteld. Ze nemen aan, dat, want hij staat bekend als, als archeoloog, als, in ieder geval als kenner van de oudheden, worden de archeoloog bestond eigenlijk niet uh, dat die plattegrond uh, exact moet zijn hè? Of dat, dat is het dan maar het ziet er tegelijkertijd zo ongelooflijk uh, uh, bedacht uit willekeurig ook en veel chaotischer dan men, men, uh, men dacht het is zowel strijdig met de renaissance stad die altijd centraal gedacht was en met een regelmatig stelsel, hetzij stervormig hetzij uh, Ortogonaal. En het is ook strijdig met de barokke stad die uitging van, uh, van lange gezichtsassen voor, met aan het eind een focus. Zo was uh, barokke Rome ook opgebouwd. Hè? Lange straten met een, uh, aan het eindpunt een uh, obelisk of een fontein. En dan als achtergrond een uh, kathedraal uh, met, een, met een voorplein. Een hiërarchie van, van straten en pleinen en monumenten. En dat is dit niet. De, de dingen hebben in zich wel een, een, een axiale ruimtelijkheid. Uh, dus een, een as met een, een bekroning. Maar uh, onderling, zijn, laten we zeggen stedenbouwkundig gezien, botst alles op elkaar. En er is ook niet een wegenstelsel. Je kunt er tussendoor dwalen. Dat is wel tussenruimte. En, uh, maar de bedoeling is denk ik dat je vooral in zo'n uh, complex doordringt. En dan telkens uh, hele andere ervaringen. Ondergaat. Het is geba uh, gebaseerd op, op uh, concrete aanleidingen, hier zie je het Pantheon, en, uh, dat is onderdeel van een groot uh, badhuis met een uh, waterpartij eromheen en nog uh, wat randgebouwen, uh, enorme uh, bibliotheken erbij en, uh, en, en tuinen en zo, dat is één groot complex dat samen uh, nou, al tien keer zo groot is als het Pantheon. Hè? Dus zeg maar 10% daarvan is, uh, is te traceren in, in, in de werkelijkheid en de rest is fantasie. En dan die, uh, direct daarnaast heb je een heel ander uh, complex. Hier, hier is de richting correspondeert nog, hè, maar um, je hebt ook wel dat, uh, dat de richting totaal verdraait. Bijvoorbeeld op de, de heuvels er vlakbij, die grote villa's. Dat zijn eigenlijk... Uh, de eerste blikken, daarop ziet alleen maar schots en scheef uh, uh, geplaatste fragmenten. En zo, zo wordt het ook vaak geïnterpreteerd door historici. Van, uh, dit is een uh, chaotische stad waar de, de onderlinge samenhang uh, niet meer te vinden is. Het is, is een onmogelijke stad. Uh, het botst, uh, het is chaotisch. En uh, het is ook op, op, op geobsedeerde herhaling van fragmenten. Een obsessie van... Uh, voor, voor, de, voor die lezing waar ik het niet zo mee eens ben dan, bijvoorbeeld van Tafuri, uh, geobsedeerd door bepaalde vormen, maar um, telkens als uh, geconcentreerd uitgewerkt met een onvermogen om het geheel uh, te bereiken, Dat zou ook een soort geaard zijn van de melancholicus die zich ergens in verdiept en uh, daar kan hij niet meer uh, het verband leggen, of het verband is, is, is, is zinloos. Terwijl ik denk dat het een heel, uh, heel bestudeerd verband is hier. En heel gewild. Maar um, dat uh, botsen is ook een verband. Misschien uh, kun je dat op zijn vedoeten ook wel zien. Hij hey, laat, uh, laat dingen graag botsen als contrast. Daardoor ervaar je ruimte. Die plattegrondreconstructie van het Marsveld is echt een puzzel, uh, letterlijk ook. Er was een, uh, een uh, op marmer getekende uh, oude plattegrond uh, gevonden, aan weliswaar, die werd uh, de forma urbis genoemd, vorm van de stad. En, uh, tot op heden is nog steeds niemand erin geslaagd om, om die puzzel uh, op te lossen. Er zijn te veel ontbrekende stukjes. Hè. Hier en daar, ze weten er nu meer van dan in Piranesi's tijd. Maar Piranesi was er ook mee bezig geweest. En op een van zijn prenten in de, het eerste boek van de Antiquita-Romanen laat hij uh, er wat van zien. Eigenlijk als een soort probleemstelling. Hij groepeert een aantal stukjes daarvan. Mooi getekend. Je ziet echt dat het marmer is. Je ziet er wat schaduw langs en zo. Een beetje brokkelig. En. Uh, ...gegroepeerd om de plattegrond van de stad heen, de topografische plattegrond met heuvels en rivier, die verder helemaal kaal is. Alleen een paar resten zie je dan nog, het pantheon en de sporen van de renbaan waar de Piazza Navona is. En eigenlijk een leeg terrein, maar op die, die plattegrond reconstructie ingevuld zou moeten worden. Dat ligt er eigenlijk te wachten. En daar omheen zie je de serieuze ingewikkelde uh, tekeningen, want die oude plattegrond van Rome liet ook de structuur van de gebouwen zien. He? Je kon de kolommetjes en de muurtjes en de trappen aflezen. En het was dus niet alleen maar, zoals wij nu tegenwoordig kaarten tekenen van een, uh, uh, straten kan je dan zien, maar niet hoe de gebouwen architectonisch zijn van plattegrond. Dat is gewoon meestal vol ingekleurd. He? En... Uh, nou, je ziet dan uh, in deel 5, laat ik het zo maar noemen, dat Campo Maggio, zie je die plattegrond ook, uh, uh, wekt hij de illusie, alsof het weer opnieuw een marmeren plattegrond is, hè, met, uh, met klampen uh, bijeengehouden als een uh, museumstuk, uh, uh, een soort uh, knipoog naar die oude uh, Romeinse plattegrond. Ja. En de puzzel, die blijft eigenlijk, hè, wordt niet opgelost, <laughs> zou je kunnen zeggen, blijft puzzelen. Ja, een van de dingen die hem zeer uh, bezighouden. dat was al in Venetië, de waterwerken. is een soort. Uh, uh, laat het maar infrastructuur noemen. Het klinkt, woord klinkt wat modern. maar dat is heel poëtisch ook uh, bij, bij Pyrenees. Het klauteren en graven onder, onder de gebouwen. waar het uh, water uh, stroomt en, en wordt afgevoerd. waar de riolen zitten. de beroemde Cloaca Maxima bijvoorbeeld. en waar ook een hele architectuur uh, van de onderwereld aanwezig is. Hè. Um, uh, aparte belichting ook, en een uh, soort, soort uh, ruwe, ornamentloze architectuur, die tegelijkertijd wezenlijk is voor, voor, voor de stad. Hij kan daar heel lyrisch uh, over doen in zijn tekst: over uh, die waterwerken die de, de tand des tijds hebben doorstaan, de, de aardbevingen en de, de gebouwen zijn er bovenop gevallen, de ruïnes. En nog steeds vind je onder Rome die, uh, die resten van het oude. Uh, waterstelsel, hè. En uh, ook van, de, van de heen en verre werd het water naar Rome toegevoerd via de aquaducten. Je hebt eigenlijk een dubbel stelsel, die infrastructuur voor de afvoer en uh, een suprastructuur voor de aanvoer. En dat zijn de aquaducten die trekken zich ook uh, nergens uh, wat van aan, hè. Die lopen overal doorheen en voorzien de stad van, van, uh, van leven. Ik heb daarbij zelf altijd de indruk van aan de ene kant hier een soort metro-achtige uh, onderwereld, en aan de andere kant uh, viaducten, hè. we hebben dan weer uh, onze waterleidingen we hebben nauwelijks meer een architectuur, maar ons onze, onze verkeersstelsel heeft uh, een grote architectuur gekregen, maar die mist, uh, mist de, de Poëzie die uh, Piranesi heeft ontdekt. ...en ook voorgoed meegegeven aan de Europese cultuur, denk ik... In de, ...in de waterwerken... ...ondergronds en bovengronds. En hij geeft dat ook heel gedetailleerd weer. Het is wat dat betreft niet alleen... ...de, de, de architect van het uh, grote gebaar... Pyrenees wordt nogal eens megalomaan gevonden en genoemd... ...maar hij gaat heel gedetailleerd in op... Uh, uh, ...tegeltjes van vloeren en... Uh, uh, terracotta gebakken, uh, leidingen en verbindingsstukken. Uh, hier zie je dan een aantal uh, van, een, uh, van een badhuis. Hieronder hebben dan ovens gezeten. En hier werd het, uh, werd het water uh, aan... Of nee, er werd rook afgevoerd. Dit waren rookkanaaltjes. En hier zie je een vloersysteem waar uh, hete lucht onder werd uh, ge, ge, geleid. Met, met holle stenen. het uh, tekent helemaal keurig hè, hoe dat in elkaar kan passen. En tegelijkertijd die ondergrondse ruimte zijn dan weer uh, gelegenheid om een, uh, een, uh, een soort kartsere, een kerkerachtige ruimte uh, te evoceren En dat alles op één prent waarbij die dan weer suggereert dat het een soort collage is van opgehangen kaarten, uh, half opkrullend aan de hoeken, uh, met punaises of met, met ijzeren klampen uh, bevestigd. Uh, hij blijft uh, altijd suggereren. Zijn stijl is um, altijd suggestie en, en illusie. Maar hij wil er altijd iets mee, uh, mee zeggen. Mee uh, evoceren. Je zou zeggen, kunnen zeggen, hij is didactisch. Maar um, hij laat het ook um, over aan jezelf om daarbij dingen in te vullen. Hij laat een ruimte. Je vraagt je natuurlijk af waar, waarom je met Piranesi bezig bent nu. Hè? Ik, ben, ik ben zelf architect, of als architect opgeleid hier in Delft. En uh, um, Piranesi behoort tot een uh, bepaalde periode in de geschiedenis, maar hij wordt steeds, steeds opnieuw uh, naar, naar voren gehaald. Hè? Er zit er altijd een soort actualiteitswaarde aan. En... Uh, ja, een tijd lang kun je er in zekere zin naïef uh, mee omgaan. Je, je leest die prenten, je bent ermee bezig. De, wat, wat jou opvalt, probeer je te verwoorden en te systematiseren. Uh, dat is natuurlijk al een intellectuele inspanning. Maar de vraag, uh, de, de grote vraag op de achtergrond is altijd weer waarom je dat nu uh, doet. Hè? Waar, uh, waar het mee te maken heeft. En dan is het eigenlijk niet zozeer dat ik een duidelijke actuele probleemstelling zie waar Pyreneesie voor uh, ingezet kan worden, bijvoorbeeld het postmodernisme of, uh, laten we zeggen, de, de laatste kapitalistische stad, waarbij uh, nou ja, de autonomie van de stad uh, uh, niet, niet meer bestaat. Er zijn grote uh, regionale systemen, bepaald door, uh, door een aantal maatschappelijke Systemen en de stad als een soort informatica uh, complexe, dan zou je, um, dat zou je vraagstellingen kunnen zien voor een uh, architectuurgeschiedenis wat levert bijvoorbeeld Pyreneesie voor, uh, voor visie op de stad als, uh, uh, als cybernetisch uh, netwerk of wat, uh, wat levert die voor visie op uh, het gebruik van uh, van vormen op een uh, van de functie losgekoppelde manier... wat het postmodernisme doet. Maar ik denk je ook om kunt keren. Wat, wat, hoe kijkt uh, Piranesi naar, naar, uh, naar de toekomst en uh, naar ontwikkelingen die, die wij meemaken? Wat, wat vindt Piranesi van, uh, van Amsterdam, bij wijze van spreken? <laughs> uh, dus dan, dan kruip je eigenlijk in, in dat werk... Dat, dat, waar je contact mee kan maken. Dat is tenslotte ook uh, de materialiteit van het werk. Het, uh, dat werpt uh, letterlijk licht en schaduw uh, ook in deze tijd op jouw netvlies enzovoort. En dan, uh, dan kan het zijn dat je een tijd lang de actualiteit uh, um, uit het oog verliest. Hè? Terwijl je wel naar de stad kijkt. En naar, uh, ja, laten we het voor het gemak maar gewoon de stad noemen... Uh, de ruimtelijke ordening van het leven om je heen. En dan uh, dat je dan Piranesianische uh, elementen of, of thematieken ziet, uh, ziet als mogelijkheid of als, als kritiek of op, de, op, de huidige, uh, op de huidige ruimtelijke ordening. Pyreneesiaanse thematiek. Ik noem maar bijvoorbeeld zoiets, zoiets als die, die, die infrastructuren en, en, en suprastructuren die uh, uh, een autonome poëzie hebben. Uh, autonome visuele kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, symbolische kwaliteit. Ten opzichte van bijvoorbeeld plekken die gekristalliseerd zijn rond een as of een, uh, een centrum. Dus daar slingeren ze tussendoor en overheen en onderdoor. Hè. En als je met zo'n thematiek aankomt, dan krijg je natuurlijk van de, de je eigen tijdse, uh, nou, laten we eens eerst zeggen, de collega's, andere architecten, te horen dat het um, uh, niet aansluit zo. Je wordt verworpen, hè? zeker als je wordt Pyrenees verworpen, past niet. Wordt um, gelogen straft. Het is niet voor niets. Uh, het is niet toevallig dat het niet is gerealiseerd, hè? dat het tekening is gebleven. Maar aan de andere kant is het ook niet toevallig dat het tekening is. En als tekening uh, uh, aanspreekt en, uh, en uitdaagt en om een lezing vraagt. Dus je blijft wel... Um ja, je blik wordt weer gestimuleerd. Hè? Je blijft dus um, in... Um in conflict of in, in, in dialoog op zijn minst met, met de actualiteit. Maar je brengt een eigen probleemstelling mee die niet noodzakelijkerwijs die van, uh, van, van de, de ontwerpende architecten en van de bestuurders is of uh, van, uh, van de mensen die de stad bewonen. In zekere zin ben je dan een, een vreemdkerper. Uh, als, als vreemdeling kom je aan. Hè? Ja, soms wordt vreemdelingen naar hun mening gevraagd.